8 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Zwemmers in meren en andere binnenwateren worden op verschillende plaatsen in het land gewaarschuwd voor blauwalg. Water waar veel blauwalgen in zitten kan bij zwemmers die het inslikken misselijkheid, diarree en koorts veroorzaken. Het warme weer stimuleert de groei van blauwalgen en andere bacteriën in het water. De meeste provincies raden aan om alleen te zwemmen in officiële zwemplassen. Op borden en op de websites van provincies wordt gemeld waar wel of niet gezwommen kan worden. De zwemplassen worden regelmatig gecontroleerd op de aanwezigheid van blauwalg. Bij een aantal zwemwateren in het land is al een zwemverbod afgekondigd vanwege de blauwalg. In Congo zijn veel van de doden die vielen bij de ontploffing van een tankwagen in massagraven gelegd. Het dodental is volgens de lokale autoriteiten opgelopen tot zeker 230. De tankwagen was vrijdagavond in het dorpje Sanke gekanteld en ontploft. Veel inwoners kwamen om toen ze lekkende brandstof aan het verzamelen waren. Ook vielen er slachtoffers in enkele gebouwen die door de explosie werden verwoest, waaronder een bioscoop. Zo'n 100 mensen raakten gewond. Medewerkers van de VN Vredesmacht en het Rode Kruis verlenen hulp. Vlakbij het Congolese dorp zijn twee massagraven ingericht. Twaalf zeelieden die vrijdag overvallen werden in de Golf van Guinea voor de kust van Nigeria zijn vandaag vrijgelaten. Een schip voer onder Duitse vlag. Onder de vrijgelatenen zijn zeven Russen en twee Duitsers. Het is niet bekend of er losgeld is betaald voor de vrijlating. Bij de overval van de piraten op het schip werd één bemanningslid door zijn been geschoten. De Nigeriaanse marine wil de piraten zo snel mogelijk oppakken. Het gekaapte schip ligt nu in een haven in de Niger-delta. De laatste tijd komen daar weer vaker scheepskapingen voor. Het weer nog lang helder in de loop van de nacht, overal bewolkt. Minima rond 14 graden. Morgen veel bewolking en plaatselijk wat lichte regen. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 25 lokaal in Limburg. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee. Zandvoort. Zomerhit.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 Goedenavond luisteraars, welkom bij Inspiratieradio. Mijn naam is Richard Buitenek. Dit programma behandelt onderwerpen over bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit, aangevuld met inspirerende muziek. De techniek wordt vanavond verzorgd door Herman Harms en hij heeft ook zijn vriendin Martine meegenomen. Welkom Martine. Ja, dankjewel. De andere technicus, Rob Spruit, zit in Rotterdam bij de start van de Tour de France. Nou ja, inmiddels zit ze al in België. Hij doet daar samen met Mario van der Linden het de EHBO. Nou, we hebben vanavond uh, twee leuke, charmante dames uh, op bezoek. Nicolette Rolfsema, en ze heeft uh, meegenomen een uh, goede vriendin en nou, assistent. Let uh, Voorhoeven, welkom. Dank je. Ja. Nicolette woont in uh, Amsterdam en geeft workshops Dances with Life. En deze workshops zijn erg leuk om te doen, kan ik uit eigen ervaring zeggen. Mm -hmm. En daarnaast kan het ook een belangrijke bijdrage leveren aan je persoonlijke ontwikkeling. En hoe dat in zijn werk gaat, dat hoort u allemaal in deze uitzending. Onderwerpen die vanavond aan bod komen zijn... Wat zijn Dances with Life? Workshops. Wat halen mensen eruit? Wat betekent dansen met het leven? En wie is Nicolette Rolfsema? En natuurlijk besluiten we met een mooie uitspraak... voorgelezen door onze gast. En we gaan nu luisteren naar de eerste muziek. En dat is Jennifer Lopez met Ain't It Funny. ourselves in a Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Nicolette Rolfsum uit Amsterdam. En ze geeft de dance Workshops, Dances with Lives. En we gaan het in dit blok hebben over... wat zijn Dances with Lives workshops. Maar eigenlijk beginnen we even met uh, Natharaj. Een hele andere insteek. Maar jij bent er net, of jullie zijn er net uh, geweest. Ja. Hoe was het daar? Ja, super geweldig. Zonnig. Vieren van het leven. Feest. Dansen. Samen zijn, community en ja, helemaal, helemaal te gek hmm. dansen door het leven. Ja, ja, het past helemaal bij het thema ja. Van vanavond. Ja, ja, en het is bij Meijer aan Zeeën. Ja, en dat is elke zaterdag. Ja, ik weet het niet precies, maar ik nee, weet is het vandaag zondag. Ja, maar de rest van de workshops zijn allemaal op zaterdag. Ja, dat ik. klopt. Oké, ja. ja. ja. Okay. ja. En kun je iets vertellen over Naterras? Want jij geeft er zelf ook workshops. Ik Nicolette. heb vorige week daar een workshop gegeven. Nou ja, Rush, je organiseert gewoon heel veel feesten door het land in Utrecht en in uh, Amsterdam en hier aan het strand, waar mensen samenkomen, dansworkshops doen. Mm -hmm. Ja, allemaal workshops die gericht zijn op uh, bewustzijn, ja. bewustwording en ja. vieren. Ja. Mensen vinden het heel fijn om. Uh, te vieren in deze crisistijd. Ja. hebben ze er erg veel behoefte aan. En uh, breidt dat nog uit, heb je het gevoel, zoals ik het dan vergelijk met een paar jaar geleden en nu? Nou ja, wat ik zie is dat uh, mensen ongelooflijk veel behoefte hebben aan, uh, aan bewustwording, aan bewustzijn, aan uh, in het moment zijn, aan uh, ja, en aan optimisme. En wat ik zeg, het leven vieren, het leven dansen, hoe doe je dat? En uh, ja, en met name in een de crisistijd denk ik dat mensen daar juist extra behoefte aan hebben. Ja. Hey, en kun je iets vertellen over natarje? Wat zijn de ja, wat, wat is dat voor iets? Want ja, ik ken het goed, maar de luisteraars misschien niet. Wat misschien een vraagje aan let. Kun je iets vertellen over Rush, wat dat ik is? Ik weet er niet zoveel van. Hmm. Eigenlijk. Okay. Ik heb alleen maar een paar keer gedanst in Amsterdam. Wat, wat is je indruk daarover? Ja, heel fijn uh, soort mensen. Hmm. En blote voeten dansen. Blote voeten. En iedereen is gelijk. Maakt niet uit. Er zijn jong en oud komt daar. Ja. Het is ook het een beetje gaan. spiritueel denk ik hè? Het is ook spiritueel. Ja. ja. Hoewel het ook wel weer een beladen woord ja. wordt. Uh, valt me op. Lang Langzamerhand. Er zijn ook wel weer mensen die zeggen juist ik ben niet spiritueel. Want omdat het zo'n beladen woord is. Maar um... ja. Ja, spiritualiteit voor mij is gewoon super aards. Ja. spiritualiteit is voor mij uh, voor mij gaat het over om zeg maar de spirit of je ziel in uh, het dagelijks leven in je lichaam te incarneren, incarnen in het vlees in het lichaam in het hier en nu, in de realiteit op aarde, dat is voor mij spiritualiteit dus ja. uh, er is een verbinding voor mij tussen uh, hemel en aarde en het gaat juist over hoe dieper je uh, zeg maar een connectie hebt met je lichaam en met de cellen in je lichaam hoe extatischer het leven wordt. Hmm. Dat is ook wat ik mensen leer in de dans of wat ik ze laat ervaren, want eigenlijk weten ze dat, dat weten ze wel, die kennis hebben ze al, ik leer ze niks nieuws, maar ik herinner ze aan, uh, ja, aan dat feit. Ja, het gaat ook vaak over herinneren, want in feite alle kennis hebben we al in huis, ja. En we moeten het ons alleen herinneren. Het lichaam heeft hier, uh... alle antwoorden. Het lichaam ja. heeft werkelijk alle antwoorden. En om die connectie met dat lichaam, met je eigen lichaam weer te maken... en te luisteren naar de signalen die je krijgt. Daarvoor moet je contact hebben met je lichaam. Dat zou mijn tekst kunnen zijn, weet je dat? Uh, lichaam heeft alle kennis als coach. Want wij gaan als coach gaan we er ook van uit, hè? Dat uh, Iedereen kan zijn eigen antwoorden vinden... En wij hoeven als coach alleen maar een goede vraag te stellen. En dan kom je op een gegeven moment vanzelf tot je eigen waarheid. Ja. Grappig dus. Ja, maar ik denk dat al die verschillende vormen... Gaan, die gaan over hetzelfde. Die gaan over hoe kom ik bij de flow? Hoe kom ik bij uh, mijn vitaliteit? Hoe kom ik bij mijn levensenergie? Hoe kom ik bij mijn creativiteit? Hoe kom ik bij mijn essentie? Hoe kom ik bij mijn kern? Dat ja. is eigenlijk waar alle vormen over gaan. ja. Voor mij zijn we allemaal aan het werk met eenzelfde doel voor ogen. En dat is om die connectie te maken en geluk en happiness te ervaren. Mm -hmm. En bliss. Hé, ga eens naar je eigen workshop. Wat zijn Dances with lives workshops? Nou, voor mij gaat uh, Dances with Life, dat, dat is wie ik ben. Um, en ik heb me laten inspireren door Dances with Wolves. Maar, dus ik ben Dances with Life. Van de film? Ja, van de film. Ja. Prachtige film. Ja, en uh, nou ja, ik ben iemand die altijd uh, aan het kijken is in iedere situatie in mijn leven over um, daar het beste uit te halen. En dat is voor mij dansen met het leven. Dus hoe kun je in, in flow zijn met alle situaties in je leven? En dat is ook waar mijn workshops over gaan. Hmm. Dus hoe kan je in iedere situatie een balans hebben tussen yin en yang? Dus hmm. in het midden aanwezig zijn tussen uitreiken en terugtrekken. En om dus, de, de, de, de, sommigen van ons hebben de neiging om in spannende situaties naar voren te reiken, en anderen hebben de neiging om zich terug te trekken. Maar hoe kan je zelf in dat midden blijven? Hmm. In die, in de, dus, die, dus niet in die de flight of ook niet de fight reactie, maar in het midden? Nou, soms is dat helemaal niet verkeerd. Um, maar waar het over gaat, is dat je terugkomt bij je instinct. Bij, uh, dus er is een intelligentie van het leven. Um, en dat is het, de instinctieve intelligentie. Of uh, je kan het ook intuïtie noemen. Um, wat altijd gaat over de protectie van het leven. Dus het gaat altijd over hoe kun je het leven wat er al is beschermen en nieuw leven creëren. Dus het is allemaal gericht op het leven. En het leven zelf draagt dat in zich, die intelligentie. En soms is het in een situatie gewoon goed om te vluchten. Mm -hmm. Om je leven te redden. En soms is het in een situatie... Alleen maar aan de orde om te vechten. Ja. Dat je, is soms. Maar, maar je zegt ook van, ik probeer daar in het midden te gaan zitten tussen fight en flight, klopt ja, dat? Ja. Maar waar het over gaat is dat je dus uit je hoofd gaat en helemaal die connectie met die intelligentie van het leven met je eigen lichaam en met je intuïtie te hebben. En soms is het zo dat je moet vluchten en soms is het zo, weet je, soms is het nodig om je terug te trekken, omdat dat gewoon het beste is in die situatie. Nou, wat is het meest gezond? om in een bepaalde situatie te doen. Mm. En dat is luisteren naar je instinct. Ja, en dat leren, jullie, dat leren ze bij jouw workshops. Ja. Kun je eens vertellen hoe zo'n workshop eruit ziet? En met uh, voel je vrij hè? Als jij iets wil zeggen dan... Uh, ja, misschien... Uh, Let is, uh, dames en heren, de, ah. de assistent dus van uh, Nicolette. En die is er elke uitzending bij. En uh, ja, die doet de muziek en uh, staat bij de kassa en dat soort dingen. Let, wat, uh, waar, hoe hoe zie ziet zo'n de... workshop eruit? Je komt binnen. Uh, je komt bij Center. Je betaalt. Je betaalt. Ja. <laughs> dat is heel belangrijk ook. Um, nou, je begint in een cirkel te staan, houdt elkaars handen vast, waardoor je al een connectie krijgt met iedereen in de cirkel. Dat is tenminste de bedoeling, dat je uh, allemaal verbonden bent met elkaar. Dus als iemand zich bijvoorbeeld niet fijn voelt, merkt iedereen dat. Hmm. Dus je moet zorgen dat iedereen hetzelfde niveau eigenlijk begint. En wat doen jullie daaraan dat het ook dat iedereen ook uh, nou, op hetzelfde Nicolette niveau staat? houdt een verhaaltje over uh -huh. wat het thema is en, en, en wat doen we daaraan? Uh, de muziek begint en dan gaan we naar rechts bewegen en dan creëer je al een, een gevoel uh -huh. van eenheid en verbondenheid. Uh -huh. Dus dat gaat? Het dat, dat um, gaat meteen. Gaat eigenlijk en, vrij makkelijk als ik het zo hoor. Seconde, vijf seconden is dat al zo. Uh -huh. Ja. En wat ik ook leuk vond. En dat droeg bij mij ook wel heel veel toe. En daar sta je ook bekend om Nicolette. Is dat je ook veel van jezelf laat zien. In die workshops. En dat was in dit geval ook weer een beginpraatje. Was ook dat je erg veel van jezelf liet zien. En dat maakt het ook heel erg veilig. Mm -hmm. Voor de groep. Dus, dat, dus dan kom je al sneller. Tot een eenheid. Mm -hmm. Maar ga verder let. En dan, dan gaat. Uh, viventia. Zoals je dat noemt. Uh, Hoog in de energie. Dan Hoog, moet je even uitleggen. Je, Wat is viventia? Dat is uh, leven in het hier en nu. Wat uh -huh. betekent dat? Uh, dan uh, brengt Nicolette mensen in een, een uh, pittige energie. Waardoor je helemaal in je lichaam komt en uit je hoofd gaat. Mm -hmm. En dat kan ook met behulp zijn van de elementen. aarde, vuur. Water, lucht. Dat, dat wordt ook geïnspireerd door de muziek waarschijnlijk? Ja, de muziek is daar natuurlijk helemaal een onderdeel van. Ja. Het is gewoon één. De oefening en de muziek is één. Nou, laten we even naar de muziek gaan. En Dan gaan we zo even verder met de workshop. Is dat goed, uh, Let? Ja. En dan uh, Nicolette heeft drie uh, nummers meegenomen op drie cd's. Ja. En die gaan we nu draaien. We gaan nu het de eerste, de eerste nummer horen. Nicolette, ja. wat gaan we horen? Uh, dat eerste nummer is van uh, Mathis Ik ben erg geïnspireerd door het voetballen. En met name door zeg maar, de Afrikaanse cultuur. Die zo, die zo in de aarde zijn. En zo in staat zijn om het leven te vieren. Als ik kijk naar wat er gebeurt met deze... Voetbalgames, dat ze miljoenen moeten investeren in stadions, en eigenlijk ba bankrupt zijn. En dan nog in staat zijn om, weet je, met niks in het hier en nu, op de aarde, met de zon het leven te vieren en uh, altijd uh, te gaan voor eenheid. En dit nummer, One Day, dat komt van de CD van uh, de uh, wereldkampioenschappen uh, en dat gaat over eenheid: een, een eenheid. In de wereld, en een community scheppen waarin iedereen opgenomen wordt. En dat inspireert mij enorm. Nameless, alongside my display. I feel my body shivering. Every fiber of my being anticipating As you are me. We are making. Hit. En beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Nicolette Rolfsema En ze geeft de dansworkshops Dances with Lives. We gaan het in dit blok hebben over wat halen mensen uit deze workshop. Maar we beginnen eerst nog even met Let. Dan gaan we verder met de vraag, wat zit er in zo'n workshop? Nou, je was met de opening begonnen. begonnen dat we met z'n allen in zo'n cirkel staan. En ja, en dan elkaar hoog afstemmen. in energie. Hoog in energie. Uh, en dan op een gegeven moment ga je helemaal naar binnen toe. En dan de bedoeling is dat je dan... Ja, helemaal in je centrum zit... en je... Ja, in je kern bent. Mm -hmm. Dan ben je helemaal in trance. Mm -hmm. en... daar zijn ook oefeningen voor... Me meestal doe je die oefeningen alleen. Of, of soms ook samen. Dat, dat wisselt. Dan is er op een gegeven moment weer... dat is ook nodig... Ga je weer, uh, weer wat, komt er weer wat meer energie. Hè? Want je kan de mensen niet in trance de Eeuwig straat op sturen. Ja. Dus er zit ook een soort opbouw in zo'n workshop. Ja, het eindigt van, het van, weer met een cirkel. Oké, okay, dus het gaat van uh, rustig naar zeg maar ja, intens naar weer rustig. Zo, dat is een beetje de opbouw. Naar meer, na, dat je weer een beetje uh, bij zinnen komt. Laten we zo ja, ja, en dan eindigt het weer met een cirkel. Ja, mooi. Ja, het is echt geweldig. Ik doe het nu vijf ja. jaar. En ik merk dat mijn hele leven is getransformeerd. Zo. Veel sterker. En hmm. flexibeler. Hmm. En gevoeliger. Ja, ik kan me dat voorstellen. Ja. Heb jij er nog iets aan toe, Nicolette, qua opbouw van je workshops? Um, nou, je werkt eigenlijk met twee polen. Um, en de ene pol is dat je zeg maar totaal. Um, Helder aanwezig bent. Dat is zeg maar de jonge pol, oftewel het daglicht, het zonlicht, de adrenaline in je spieren. Uh, ready for action. Uh, vitaliteit, kracht, energie om te creëren in het leven. En die kan niet zonder de andere pol, en dat is de pol waarin je uh, zeg maar in regressie gaat, of je kan ook zeggen dat is de pol van. De nacht, van de maan, van de rust. Weet je, die plek waar we naartoe gaan als we bijvoorbeeld s'nachts slapen. En dat, daar hebben we helemaal geen bewustzijn op wat dat is. Maar dat is um, een, een, een space, en ruimte waar je uh, juist je vitaliteit op doet... en je voeding haalt uh, om vervolgens uh, de dag weer in te kunnen. Dat is de yin-energie, de yin-kracht. En om zowel, zeg maar... Um, Heel intens en optimaal of maximaal te kunnen presteren gedurende de dag. Um, ook je momenten te nemen in je leven waarin je volledig ontspant en in de overgave bent. En um, ja, inspiratie uh, tot je kan nemen. Kijk, je kan niet alleen maar bezig zijn. Uh, je hebt ook die ruimte nodig om visioenen te krijgen, om ideeën op te doen. Die doe je op in die ruimte die tijdloze, eindeloze ruimte. En dat is de andere pol. En tussen die twee polen werk je. En dus die eindeloze je... ruimte, is dat ook een beetje het niets? Ja, het niets en het alles tegelijkertijd. Hmm. Want dat is de ruimte waaruit je tapt. De bron waaruit je tapt. Hmm. En om, ja, nogmaals wederom dan in dat midden te zijn. Um, en mensen die bijvoorbeeld een burn-out hebben... die gaan te lang door in in die jonge pol, in, in die actieve pol. Ja. Um, en dat is wat ik probeer. Daar probeer ik mensen een feeling voor te uh, geven... Uh, tijdens de dans. Om eigenlijk ieder moment beide te hebben. Dus een ontspannen aanwezigheid... of een ontspannen presentie te hebben. En een, um, ja, dat eigenlijk. Dus een, een aanwezigheid en een totale overgave tegelijkertijd. Het is niet of, of. Het is en, en. En je hebt het al een beetje, daar uh, hebben we het erover gehad. Uh, uh, maar de vraag: wat halen mensen uit deze workshops? Kun je dat, zou dat kort en krachtig kunnen ja, beantwoorden? In die zin dat het dan het meest blijft hangen? Ongelooflijk veel vitaliteit, zelfvertrouwen, kracht, uh, grenzen aan kunnen geven. Of juist. Of grenzen voelen. Ja, grenzen voelen. Uh, nee, durven zeggen. Of ja durven zeggen. Ergens voor gaan, uh, mensen die een gebroken hart hebben en hope, weer hoop, weer hoop gaan zien, mm -hmm. uh, die weer gaan genieten van het leven. En uh, mensen die depressief zijn, die uh, een, een vreugde en een joy gaan ervaren weer. Ja, eindeloos veel verschillende verhalen. Hey, en zijn er ook bijvoorbeeld echte klachten, zoals burn-out bijvoorbeeld, burn bijvoorbeeld of, of andere klachten waar je veel aan hebt dan? Hoe bedoel je, je Nou ja, ik kan me voorstellen als iemand burn-out is, dat je dan, je gaat uh, dansen met Life doen, dat je dan ja. uh, behoorlijk opknapt ervan. Het ja. zal niet het enige zijn, maar het, ja. het, het, het voegt wel iets toe. Zijn er nog ja. meer? Uh... Ja, vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid, ja. Hormonen, alles gaat weer stromen. Hmm. Mensen die. Moeite hebben met zwanger worden, die dan een, een tijd uh, deze dansvorm doen. En mm. uh, ja, je, komt, je wordt weer gezond. Dus je hormonen gaan stromen, je, je, je, ja, je connectie met het lichaam. Maar niet alleen met het lichaam, ook met je ziel. Mm. En uh, ja, joy, levensvreugde, geluk, happiness. Prima, we gaan weer even naar uh, muziek. zij je een volgende nummer aan willen kondigen? Mm -hmm. Ja, dat is uh, Playing for Change. Stand by me dat is een nummer wat mij ontzettend raakt. Om um, um, zeg maar een... een altijd ondersteuning te voelen. Altijd te voelen dat er in de kosmos of in het universum een beetje gedragen wordt. Uh, heel belangrijk om vrienden te hebben in het leven. Uh, connectie met broederschap, zusterschap, vriendschap. Om weet je, die verbinding te hebben met jezelf en tegelijkertijd met de mensen om je heen. En dit vind ik zo'n mooi nummer. Want dit is samengesteld uh, met allerlei artiesten van over de hele wereld. In één en hetzelfde nummer. Dus die staan allemaal voor hetzelfde. En die zijn met elkaar samengebracht. En het is een thema wat voor mij uh, ja, heel erg uh, speelt. Om me niet alleen te voelen. Mm -hmm. Maar me gedragen te voelen. En gezien te worden. En ontvangen te worden. Door uh, de wereld om me heen. Deze song zegt. Uh, no matter who you are. No matter where you go in your life. At some point you're going to need somebody to stand by you. Beste mensen, welkom bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gast Nicolette Roefsema En ze geeft de dansworkshops Dances with Lives. En we gaan het in dit blok hebben over wat betekent dansen met het leven. Maar eerst even wat anders. Wat zei je nou net in de pauze over problemen van mannen? Ik heb het niet goed verstaan. Kun je dat nog herhalen? Nee, nou ja, kijk, we zijn. Ja, er zijn mensen die gewoon minder gezond zijn dan andere mensen. Uh -huh. En, en uh, wat uh, uh, de dans uh, teweeg brengt, is dat je terugkomt bij een, bij een gez gezond lichaam. Mm -hmm. Dus wat ik net al zei, hormonen gaan stromen, uh, bloed gaat stromen. Daar waar mensen toch heel vaak best wel al doods zijn in hun leven... Mm -hmm. En uh, deze, de, de dans brengt je bij, ja, bij die stroom. Dat mm. het leven weer gaat stromen. Dat je in flow bent. Dat je gezond bent. Dat je lichaam functioneert zoals het zou moeten. Ja. En uh, nou ja, ik bedoel, we kennen allemaal de verhalen van uh, psycho uh, motorische uh, stoornissen. En, uh, maar je zegt het heel netjes, ja. maar uh, laat ik het ook netjes uh, vertalen. Het is ook bevorderlijk voor je seksleven, Nicolette. Uh, ja. ja. ja. Het, je vitaliteit, je uh, creativiteit. Wat mij betreft is, is seksuele energie niet meer dan een creatieve energie. Mm -hmm. En ja, daar doen we allemaal heel moeilijk over. En er liggen ontzettend veel taboes op. Maar ik ben een voorstander van uh, vrijheid. En uh, ja, geen paradigma's, geen beperkingen, geen uh, grenzen. Maar een, een gezonde uh, instelling. Die gaat over genieten. Wat, uh, wat betekent dansen met het leven? Nou, dit wat ik net zei... Ja. Kan je er nog iets toevoegen? Nee, natuurlijk. Nee, nee, ja, ik kan uren praten ja, over dit onderwerp. Wat betekent dansen met het leven? Nou, ik denk dat we hier op aarde zijn om te genieten. Hm. Om uh, plezier te ervaren. Om uh, sensualiteit te ervaren. Om onze uh, spirit, uh, de, de, de vorm, expressie te geven aan, aan de ideeën. Uh, onze talenten te leven... te delen met de wereld... Uh, precies dat te doen wat jouw plezier geeft. En, uh -huh. en daar zijn uh, heel veel mensen van weg. Weet je? Mensen die in een relatie blijven zitten omdat het veilig is, omdat ze uh, financiële uh, regelingen met elkaar hebben. Ja. Nou, en daar gaat het leven niet over. Mm -hmm. Of in een baan zitten die totaal niet bij ze past. Ik, ik, ik heb gewerkt in organisaties dat ik mensen hoor zeggen over 15 jaar ga ik met pensioen. Dan denk ik, 15 jaar? Over, wat doe je dan met die 15 jaar? Dan ben je half dood in die 15 ja. jaar. Nou, dus ja, Ik zit niet helemaal op een plek. Maar ja, over 15 jaar ga ik met ga pensioen. Ik, met pensioen. ik en, ben nu ja, 50. Nou, als je het mij vraagt, gooi je dan dus 15 jaar van je leven ja, weg. Dus weet je, wat geeft me vreugde? Wat en, en dat wat je talenten zijn... dat is tegelijkertijd wat je het leukst vindt om te doen. En om het lef te hebben om dat te volgen. En daarnaar te leven. En dat neer te zetten. Ja, mooi. Nou, we zijn alweer toe aan je laatste nummer, uh, Nicolette. En die mag je ook even aankondigen. Ja, dat is ook van dezelfde cd. Van, uh, uh, van die uh, mensen uit de hele wereld. Ja, precies. Playing for Change. En, en nou, Dit gaat uh, wat mij betreft over, uh, uh, over die community. Over elkaar. Want mijn workshops gaan ook over elkaar heling geven. En de helende energie is liefde. Dat is de enige energie die kan helen. En wat ik doe is mensen terugbrengen bij liefde. En dat is affectie, dat is genegenheid, dat is respect en dat is heling. Hoi! Beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast Nicolette Roelfsema. Zij geeft de dansworkshops Dances with Lives. En We gaan het in dit blok hebben over wie is Nicolette Roelfsema en wat doet zij zoal? Nou Nicolette, wat doe je zoal en wie ben je? Ja, en uh, wat zeg je dan over jezelf? Een danser in hart en nieren. Hmm. Um, ik danste al vanaf het moment dat ik kon lopen. En ik geloof eigenlijk zelfs al daarvoor. Uh, het is mijn grote passie om te dansen. Voor mij is het het, het middel om al mijn emoties uh, expressie te geven. aan Al mijn emoties. Mijn vreugde, mijn joy, mijn vuur, mijn kracht. Maar ook mijn verdriet, mijn frustratie. Um, dus dat... Een danser in hart en nieren en iemand die uh, heel graag uh, gemeenschappen creëert. Hmm. Die heel graag uh, samen wil zijn met anderen. En dat is ook mijn enige focus in het leven. Om samen te zijn, om samen te eten, drinken, dansen, hmm. vieren, delen. Uh, ja, g samen zijn. Dat is de enige focus die ik heb. En vertel eens wat over uw projecten. Uh, nou ja, en dat ben ik dus aan het doen. Ik, ik, ik dans en ik creëer gemeenschappen... waarin uh, mensen zich uh, welkom voelen en mm -hmm. uh, zich veilig voelen. En uh, ik nodig ze uit om uh, in vrijheid te leven. En uh, de permissie te uh, nemen... En niet af te wachten tot je hem krijgt, maar te nemen om weet je, je eigen ruimte in te nemen. Maar zo heb je bijvoorbeeld op 17 juli een strandfeest bij paal 69. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, ja. 17 juli paal 69, uh, de Natural Beach. In dat is op het uh, naakstrand, dames en heren. Ja. Maar ik heb het in agenda al een paar keer gezegd: uh, kleding verplicht. Het ja. is belangrijk nou, om het ja. even te noemen. Ja. Um, en uh, daar geef ik een feest samen met uh, Ruud Kamminga van uh, One Love uh, Feesten. Be the One Love Generation is het uh, thema van het feest. En da daar, ja, daar gaan we een uh, feest organiseren met fantastische DJ Karim en een workshop op het strand met de elementen. Met de zon, met uh, de zee, met de wind. Met, uh, en en ja, dat is bijna, zou ik zeggen, een shamanistische ervaring om met een ondergaande zon te dansen. Ja. Um, en, en te vieren. En, uh, nou ja, en mensen kunnen gewoon aan, aan al mijn workshops uh, die ik organiseer uh, meedoen. Ik uh, heb een wekelijkse workshop in Amsterdam. <coughs> nog, één keer, nog één keer aanstaande vrijdag en dan dus 17 juli het strandfeest. En dan uh, begin ik uh, na de zomer weer, eind augustus, begin september. Dus mensen kunnen gewoon op mijn uh, website kijken, danceswithlife.nl Com. Schrijf je dat aan elkaar? Ja, danceswithlife.com. En maar live als... is met een F, dames en, ja. en heren. En, maar als ze gewoon uh, Nicolette, uh, Rolfsma en uh, Dans intypen... komen ze ook uh, bij mijn uh, website. En natuurlijk, uh, morgen staat deze uitzending weer op Uitzending Gemist. En dan staat naast een foto van, uh, van Nicolette en de rest van de crew... ...staat ook haar website vermeld. Dus u kunt morgen ook bij Uitzending Gemist kijken. Nou, en verder ben ik deze zomer op allerlei festivals. Uh, ik ben uh, op het Open Up Festival aanwezig. Ik uh, organiseer in augustus nog in Drenthe een uh, relaxed vakantie ja, even daar eens wat over. Vakantievieren. Uh, nou, dat is een uh, vijfdaagse die gaat over... Uh, ja, dansen, mediteren, ontspannen, masseren, creativiteit, um, het leven vieren, onthaasten um, met elkaar. Dus hmm. ook weer uh, creëren van een gemeenschap om ja, te genieten. Hmm. Daar gaat het over. Ga je dan nog een workshop leven? geven? Of ik daar een workshop, ja, ja ik organiseer hem, ik geef, ik geef daar meerdere uh, dansworkshops, hmm. ja. En uh, nou ja, ik, ik wil mensen uitnodigen om, om mee te komen doen en zichzelf mee te nemen. En dat is het. Je hoeft niet te kunnen dansen. Je hoeft, te, mm. Weet je, het gaat over expressie. Expressie van het zelf. En het zelf is licht, is, is zonnig, is zoals kinderen van het leven kunnen genieten. Zonder dat ze allerlei lagen over zich heen uh, hebben, die zijn spontaan. En om terug te komen bij die spontaniteit en de kracht en het centrum van het leven. Mm. Dus ja, kom meedansen en kom vieren en wees vrij. Mm. Mooi. Nou, we gaan even naar het volgende nummer en dat is Gloria Estefan en de Miami Sound Machine met Rhythms Gonna Get You. En welkom terug bij Inspiratieradio. En dan hebben we nu de agenda voor de komende maand. Met hier en allemaal leuke lezingen, workshops. op het gebied van bewustzijn, zelfontwikkeling en spiritualiteit. En deze agenda bestaat bijna alleen maar uit zomerse strandfeesten vandaag. Nou, Zandvoort, zaterdag 10 juli, Beach Party. van half acht tot half twee. in Meijer aan Zee, paviljoen 16, waar net uh, de dames ook uh, vandaan uh, komen. Om half acht Trans Transdance met Guy Barrington. En van negen tot half twee Natrash Party met Chanto, Iradi en Vijay Jantra. Entree 9 euro, toeslagworkshop 5 euro. Wil je alleen naar de workshop, dan is het 9 euro. En dit feest wordt elke zaterdag tot eind augustus gehouden bij Bafioen Meijer en Zee. Dan op de Amsterdamse Waterlijnduinen een stiltewandeling met Just Beaming... Op zaterdag 17 juli van 8 tot 10 s morgens. Kostte 5 euro. En wilt u meer informatie of wilt u weten waar u zich kan opgeven? Kijk dan op www.inspiratieradio.nl en klik de agenda aan. Dan een uh, workshop van uh, nou, onze gasten Nicolette. Zandvoort, de One Love Party, Zizzling Zonnige Zomer Strandfeest. Op, ook op zaterdag 17 juli van half 6 tot half 12. En onze gast van vanavond uh, is daar dus de organisatie uh, van, samen met Ruud. En het is in strandtent 69. En het programma is half zes diner, half acht dansworkshop en kwart voor tien party. Vrij dansen bij het kampvuur. De kosten zijn 15 euro uh, voor het eten, 17,50 voor de workshop en party en 10 euro alleen party en Nicolette, wil je daar nog iets aan toevoegen? Nou ja, kom met z'n allen en uh, heb een geweldig feest. Hmm. Ja, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Om, uh, ja. Dus kom, graag. Okay. Leuk om je te ontmoeten. Dankjewel. Um, dan Zandvoort, zaterdag 31 juli. Swingstation strandfeest van 9 uur tot 2 uur s'nachts. En uh, William Appelman komt in de, de volgende uitzending in onze uh, uh, bij ons is hij te gast. En dan komt hij praten dus over de Swingstation strandfeesten. En alle andere Swingstation feesten. Het is een riche aan zee, dus tussen Bloemendaal en Zandvoort. In. En de beschrijving is dat het in zaal 1 draaien ze een zonnige mix van disco classics hits. En in zaal 2 klinken de zomerse beats van de hits uit 1980, 90 en nu. En dit strandfeest wordt ook nog eens een keer gehouden op zaterdag 28 augustus. Nou, wilt u zich meer.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 Zo, dan zijn we weer aan het einde van de uitzending. Ik wil uh, jullie heel erg hard, uh, be hard, hartelijk bedanken voor, uh, voor deze... Hart uh, met een T. <laughs> Hart met een T voor deze mooie uh, uitzending. En uh, nou, ik hoop dat jullie een uh, goede uitzending hebben gehad. Ik heb het toen ook. En uh, bedankt voor de informatie. Ja, het was fijn om hier te zijn. Dank je wel voor je uitnodiging. Graag ja, gedaan. Ik vond het ook heel leuk om hier te zijn. Dank je wel. En dat we laatste was let. Bedankt wil ik Herman Harms, Herman Harms ook erg bedanken voor de, voor de muziek en de, de techniek. Herman, dankjewel. dankjewel. En de volgende uitzending is op zondag 18 juli van 8 tot 9 s avonds. En we hebben dan William Appelman in de onze uitzending. En hij gaat het hebben over zijn dansfeesten Swing Station. Deze uitzending wordt gepresenteerd door mij. Tot dan wordt deze uitzending op zondag 8 uur s'avonds herhaald. En elke woensdagochtend van 11 tot 12 uur.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 En we gaan nu luisteren naar een korte spirituele uitspraak van Paulo, Culo, Coelho, Paulo Coelho, een Braziliaan, voorgelezen door onze gasten. Ja, en uh, wat betreft, mij betreft is de dans uh, poëzie en dit is ook poëzie. En alles wat vanuit het hart komt, want dat is waar het over gaat, het, het centrale punt, het hart, is poëzie. En, en voordat je uh, begint, uh, Nicolette, yeah. luisteraars als ze begint. Luister goed, want het is vrij kort. Dus dat u niet denkt dat het uh, wat voor, voor u het weet is het afgelopen. We ja, gaat gaan. over vrijheid. Vrijheid is niet hetzelfde als ongebondenheid. Vrijheid is het vermogen om keuzes te maken... en je aan datgene te binden wat het beste voor je is.